8 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. De advocaten van de Robert M. zullen er alles aan doen... om tbs voor de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak te voorkomen. Dat zegt advocaat Challing van der Goot... aan de vooravond van het proces tegen Robert M. De verdachte kan 12 jaar cel krijgen, al kan de rechter dat nog verhogen. Maar met een tbs-maatregel komt die mogelijk nooit meer vrij. Daarom willen ze advocaten dat voorkomen.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 Goedenavond, u luistert naar het labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Ooit begon hij als een keurige hoogleraar in de cognitiefilosofie. Maar onze gast van vanavond werd uiteindelijk de schrik van justitie. Mede door zijn onderzoek werd de tot levenslang veroordeelde vermeende serie seriemoordenares Lucia de Berg vrijgesproken. Niet alleen was zij onschuldig, er bleek geen een moord te zijn gepleegd. En nu hoopt hij de boekhouder Ernest Lauwers van Blaam te zuiveren in de Deventer moordzaak. Maar er is nog veel meer, want volgens hem zitten er in Nederland nog tientallen onschuldig vast... en is er zoveel mis bij justitie, dat ook al loop je maar toevallig langs een misdrijf... je al voor je vrijheid moet vrezen. Labyrinth mengt zich vanavond in de moeizame verhouding tussen wetenschap en rechtvaardigheid... en doet dat met onze gast het komend uur, Ton Derksen, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie. Hartelijk welkom. Dank u. Bent u wetenschapper of activist? Nou, in de eerste plaats wetenschapper, maar wanneer je ontdekt dat iemand onschuldig vastzit... dan word je een klein beetje actiever dan alleen wetenschapper. Dan ga je ook kijken of je er iets aan kunt doen. Bent u uh, iemand met veel vijanden? Um, ik was het niet, maar ik heb de indruk dat er steeds meer bijkomen. En Zeker na de zaak Lauwers uh, is het aantal exponentieel uh, toegenomen. Wie zijn uw vijanden? Ja, ik, ik zie ze niet. Ik hoor er alleen over. Het zijn, het zijn mensen die eh, zachtreinige berichten sturen op het internet. Eh, eh, die minachtende eh, berichten doorgeven. Eh, nou ja, dat, dat soort. Ik heb er geen persoonlijke last van. Maar weet u, weet u wie het zijn? Nou, Ik, ik ken een aantal mensen. Weet ik, ik weet bijvoorbeeld dat, eh, als, dat als ik kijk naar, bij de, de, op mijn ministerie... dat men zich buitengemeen geërgerd heeft aan mijn laatste boek. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Het boek heet Leugens over Lauwers. U, u maakt ze uit voor leugenaars. Nou, niet allemaal. Het gaat om drie uh, exponenten van het uh, Openbaar Ministerie. En uh, mijn uitgangspunt is altijd geweest: uh, de meeste mensen zijn betrouwbaar. En, uh, wanneer, en mijn uitleg is ook van waarom ze liegen, is met een goed doel voor ogen. Ik, ik, ik denk niet dat het slechte mensen zijn. Maar liegen, dat, dat suggereert dat je het moedwillig doet, toch? Ja, dat, dat, dat denk ik is het ook. Het, het is ook moedwillig. Maar het, het gaat erom waarom je het doet. Doe je het om te bedriegen of doe je het met een hoger doel voor ogen? Eh, wanneer je denkt, eh, ja, kijk in het geval van Lucie de Berg, eh, 13 moorden minimaal, eh, nou dat moet toch niet gebeuren dat hij vrij gaat komen? Nou, in zo'n geval kun je dus een klein beetje meehelpen. In het geval van Lauwers hè, was men heel erg overtuigd dat hij het gedaan had. Ja, en je moet niet denken dan dat ze moordenaar vrij blijft lopen. Dus Kortom, dat... het zijn wel leugenaars, maar geen uh, slechte rikken. Ja. Als u zelf uh, een misdrijf zou plegen... Ja. wat zou dan uw misdrijf zijn? Um, wat het zou zijn... Um, ja, een belastingfraude misschien? Zou <laughs> u er goed in zijn? Um, als ik het heel... Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk wel geleerd wat men onderzoekt. Dus misschien zou ik inderdaad er beter in kunnen worden lang, langzamerhand. Ik, ik moet er beter in kunnen zijn, worden dan ik was. Maar ik weet het niet of ik er goed in zou kunnen zijn. Ik, het, heb, ik, ik, ik heb uw boeken gelezen. U, wer, u, u bent zo precies en, en zo opletten... Dat ik denk als er iemand ooit een perfect misdrijf gaat plegen... dan, nou, dan, dan zal het Ton Derksen zijn. Want... Nee, juist niet. want. Wat ik ook geleerd heb, is dat er altijd omstandigheden zijn... waar je niet rekening mee houdt. En die kan ik achteraf kan ik ze bedenken. Maar die zou ik van tevoren niet kunnen bedenken. Dus ik weet juist van tevoren dat het eigenlijk altijd weer misgaat. Hoe goed je het ook bedenkt. Dus ik, ik zou er heel zorgvuldig nadenken en uiteindelijk het niet doen. Omdat ik denk dat ik het nooit zou redden. Nog eentje dan. En dan komen we ter zake. Als u alles overnieuw mocht doen in uw leven... Als ik alles overnieuw zou doen, um, dan zou ik naar de kleuterschool geweest zijn wat ik niet heb gewild. Maar verder eigenlijk ben ik wel heel tevreden over wat ik heb gedaan. En het is. Uh, niks, niks laten liggen, of niet een keuze van nou ja, was ik maar advocaat geworden? Want... Nee, absoluut niet. Het, het lijkt me een afschuwelijk beroep. Um, ik hou helemaal niet van juristen en juridisch gedoe. Juridisch gedoe. Uh, ik ben wetenschapper, ik ben geïnteresseerd in waarheidsvinding. En het interessante van dit soort projecten is dat ik dus als wetenschapper er tegenaan kijk en niet als jurist. Hmm. Hoe is het gekomen? Hoe is het gekomen dat, dat u van een nette cognitiefilosoof... Nog steeds lees, een nette onderzoeker nu, u bent nog steeds een ontzettend nette man. Ja. Maar, maar dat u toch in zaken van recht en onrecht terecht bent gekomen? Nou, het begin is heel stomvallig geweest. Uh, uh, toevallig geweest. Uh, echt heel stom toevallig. Uh, mijn zus... Heeft mij in de zaak van Lucie de Berg erbij getrokken? Uh, zij is degene die ontdekt heeft dat het mis was geweest. Zijn is verpleeghuisarts, hè? Ja, zij wist, had het dus gezien en zij zag dat er problemen waren met de waarschijnlijkheid. In ieder geval, ze was bang dat er moeilijkheden mee waren. En ik ben gepromoveerd over waarschijnlijkheid, dus zij heeft mij erbij gesleept. En dat was het toevallige begin. En toen ontdekte ik dat in die strafzaken eigenlijk dezelfde fouten voorkwamen. waarop ik college gaf op, uh, uh, op de universiteit. Um, over waarheidsvinding zijn allerlei, bij waarheidsvinding zijn allerlei valkuilen. En daar kun je mensen over vertellen. En ik vertelde ze dan bij het klasje van twintig mensen. En het blijkt dat ze ook gewoon voorkomen in de praktijk. Dus wat, dat was het interessante. Uw, uw colleges gingen gewoon over wat is waarheid. Nou, wat, wat is, is de maar, redenering. Precies over de soort valkuilen van alledaagse waarheidsvinding. He, dus als je bezighoudt met wetenschapsfilosofie... dan ben je dus bezig van hoe doet de wetenschap het... maar vooral ook het contrast met wetenschappelijke waarheidsvinding... en alledaagse waarheidsvinding is interessant. Waarin zit het specifieke van de wetenschappelijke waarheidsvinding? Nou, te, om dat duidelijk te maken... kun je juist gaan letten op de fouten die in het alledaagse leven gemaakt worden... dan zie je scherper het contrast met de wetenschap. En juist die fouten waar ik dus het college over had gegeven... zijn de fouten die je terugvindt in al die grote rechtszaken. En de verklaring daarvoor is dat de juristen... dus niet de wetenschappelijke ervaring hebben... geen wetenschappelijke denkwijze hebben. Dus de alledaagse denkwijze toepassen in het strafrecht. En daar zitten dus al die valkuilen. Wat is een heel alledaagse fout in de redenering... in onze waarheidsvinding... die we misschien allemaal wel... nou misschien niet elke dag, maar toch één keer per week maken? Nou... Er zijn eigenlijk twee hele grote fouten die, die, die simpel uitlegbaar zijn, of dat al meer. Maar de één is een, een verleiding, wat ik noem van passend bewijsmateriaal. Als je iets hebt dat past, als je bewijsmateriaal hebt dat past bij je scenario, bij je hypothese, dan ben je heel erg tevreden. Je denkt dan niet van, zou er misschien ook nog iets anders kunnen zijn? Het komt omdat we een cognitief instinct hebben waarbij coherentie, dus dat het samenhangt, gezien wordt als een teken van waarheid. Of sterker nog, dat cognitieve instinct ziet überhaupt geen verschil... tussen coherentie en waarheid. Dus als je een coherent verhaal ziet, alles past bij elkaar... dan denk je van, oh, dat is waar. En dan denk je niet verder. Want er is een ander cognitief instinct dat we hebben. Als het gemakkelijk tot je doordringt krijg je een groot zelfvertrouwen, krijg je groot vertrouwen. Dus Alles valt op zijn plaats, je denkt elk puzzelstukje past. En dan ben je dus klaar, maar het grote probleem is dat het heel gemakkelijk is... om passend bewijsmateriaal te krijgen, en dat het grote probleem is... dat je niet let op het niet-passend bewijsmateriaal wat er eventueel is... en ook let op andere scenario's die ook passen... bij het bewijsmateriaal wat je hebt. Dus er het, zijn twee... het lijkt mij fantastisch als je een filosoof bent... toch een vrij abstract beroep... en dat je ineens alles wat je... jarenlang hebt gedoseerd... tot waarheid ziet komen in de, in de praktijk. Nou ja, ik, ja. Het lijkt me... een vervolmaking van uw vak. Nou, Dat is ook zo. Dat, zo ervaar ik het ook. Ik zie mij dus zelf niet als een... Als een onderzoeker op dit gebied. Ik, ik zie mijzelf als toegepaste wetenschapsfilosoof. Ik ben met datzelfde bezig. Alleen in plaats van dat ik er in abstract over praat... kijk ik nu naar de concrete gevallen. En dat maakt natuurlijk een groot verschil... als je daar iemand vanuit de gevangenis krijgt van levenslang... in plaats van dat je twintig jonge studenten daarin opvoedt. Ik begon er al mee. Uh, uh, volgens u zitten er in Nederland nog tientallen mensen onschuldig vast. Ja. Hoeveel precies? Nou, kijk, dat weten we natuurlijk niet. En als je vraagt aan het rechtssysteem... die zal zeggen, nou, nee, nee. Als je mensen afzonderlijk zegt, dan zal dat zo wel een beetje kunnen. Maar ik heb waarschijnlijk geen fout gemaakt. Dus... Het idee dat er veel fouten zijn, leeft niet. En zeker naar de SEOS-commissie is het idee van... we hebben eigenlijk gekeken naar die zaken... en we hebben twee fouten nog gevonden. Lucia de Berk en Ina Pos. En eigenlijk is er verder niks meer. Maar als je gewoon nadenkt over de situatie... En je zegt van hoe kom je erachter of er fouten gemaakt worden? Dan zou je kunnen kijken naar waar is men mee bezig. Het is een soort organisatie. Nou, een goede organisatie maakt 5% fouten. Dan ben je dus een hele goede organisatie. Nou, 5% fouten, dat zou waanzinnig veel zijn. Hoe, hoe weten we dat trouwens? Nou, dat, dat, dat zijn gegevens, studies over goedlopende organisaties. waar je dus waar men 5% fouten maakt. Maar nou, als je kijkt naar de rechtspraak, dan zeg je nou 5%, laten we dat in godsnaam niet, dat kan vast niet. Laten we zeggen dat ze er stinkende best doen, dat het veel beter is. Laat ze 1 op de duizend fout maken. Nou, Dat is eigenlijk heel goed, 1 op de duizend. Als het, alleen worden er 30.000 mensen per jaar naar de gevangenis gestuurd, ver, veroordeeld. Dus dan heb je op 30.000, 1 op de duizend... gaan er dus 30 mensen ten onrechte naar de gevangenis. Dus dat zou met een gemiddelde van 30, 30 mensen per jaar... ten onrechte de gevangenis ingaan. Dat is één schatting. Dat is een Amerikaanse schatting waar men komt op ongeveer 4,3 procent. Wat dus veel hoger ligt, want ik kom maar op een, een 1 tiende procent... Wagenaar uit zijn levenservaring zegt nog tientallen gevallen per jaar. En dus als je, er is een andere manier om te kijken is: van, wat zeggen misdadigers zelf die in de gevangenis zitten? Heb daar heerst een tamelijk duidelijk idee van wie heeft het wel gedaan en wie heeft het niet gedaan. Is het niet zo dat ze in de gevangenis allemaal onschuldig zitten? Nee, helemaal niet. Dus het, het idee is: iedereen. Laat ik zo zeggen, er zal ongetwijfeld misverstand over bestaan. Maar ik ken dus een misdadiger die filosofisch is geworden. En die heeft mij verteld ze zegt ongeveer 10% van de mensen in de gevangenis... daar wordt gedacht, andere gevangenen denken van 10% van de gevangenen... dat ze daar onschuldig in zitten. Nou, dat is een heel hoge score natuurlijk, 10%. En dat, dat is misschien te hoog. Maar je ziet, het varieert dus van 10% tot 1 tiende procent... Maar zelfs als het maar 1 tiende procent zou zijn, dus die 1 op de duizend, hè, dan is het nog 30 per jaar. Dus het idee maar dat het, het is het... ook onafwendbaar dan? Ja, het Doe is volstrekt het... onafwendbaar. Dus er het... zal altijd iemand onschuldig de Noor en... indraaien. Regelmatig zullen mensen onschuldig de gevangenis ingaan. Dat is, voor... dat is waar je voor betaalt wanneer je een, een rechtssysteem hebt waar je mensen veroordeelt. Hoe goed je ook je best doet, het is altijd een kwestie van waarschijnlijkheden. En soms pleiten dingen heel erg in iemands richting, ten onrechte. Hij heeft dezelfde schoenen, heeft dezelfde neus, heeft dezelfde oren, noem maar op. Hij gaat de gevangenis in. Maar dus is het ook niet zo dat, dat mensen die eenmaal veroordeeld worden... vaak nog een keer veroordeeld worden... en dat mensen veroordeeld worden omdat ze al een keer veroordeeld worden? Dus dat je kortom zo vaak veroordeeld bent... dat een keertje extra eigenlijk ook niet zo heel erg meer is? Of is dit cynisch? Uh, ja, dat vind ik cynisch. Uh, uh, ik, ik ben er haast langs de andere kant op gegaan. Ik dacht van, jou: hoe weet je überhaupt zeker... of iemand in de gevangenis zit uh, terecht? Ter, ter want de argumenten daarvoor zijn vaak zo zwak... Er zijn van die klip-en-klaarzaken waar de politie over spreekt... waar het mes nog erin zit en waar de moordenaar een briefje heeft afgelaten. En, en alsof da dan, of, of huilend op de rand van het bed zit. Pre precies dat soort dingen, dat, daar is het duidelijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel gevallen waar je er niet uitkomt. Er zijn gevallen waar mensen gaan bekennen... waar dat in sommige gevallen juist is, in sommige gevallen niet. Dus we weten het eigenlijk gewoon niet. Alleen als je gewoon abstract denkt en zegt van... hoe vaak gaat het mis, gewoon in de praktijk... maar ook hoe vaak moet het misgaan... omdat je te maken hebt met waarschijnlijkheden. Ja, dus, ik bedoel, als, als iets heel waarschijnlijk is... dan zal het meestal gebeuren, maar nu en dan gebeurt het niet. Dus als je een kans hebt van 99%, zal maar zeggen, hè... dan zal het in de grote aantal gevallen zal het 99% gebeuren. Maar één keer niet. En dat is maar één op de honderd, gaat het dan al mis. Dus... Onvermijdelijk, onvermijdelijk zullen de fouten zijn. Dus waar je als systeem naar moet op, naar werken is... van mensen die er ten onrechte ingaan... moeten een hele goede kans krijgen om er weer uit te komen. En dat is het grote probleem van ons systeem... Wij hebben dat wel, een hoger beroep de herziening. Kortom, fouten maken is niet erg, maar als er eenmaal fout is gemaakt... dan moet het ook weer gecorrigeerd kunnen nou, worden. Nou, kijk, fouten maken is wel erg, maar het is onvermijdelijk. En daar kun je dus mensen niet kwalijk nemen. Als iedereen echt gewoon zijn best heeft gedaan... zoals in de zaak van Lauwers, de mensen van het gerechtshof... die konden er niks aan doen, want met die gegevens ging het mis... Maar je moet wel hoe dan ook, kijk, en het is erg een fout. Maar je moet in ieder geval ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn dat die fout geredresseerd gaat worden. En dat is nu niet het geval. Het is te moeilijk om een zaak te heropenen en te moeilijk om, om ze op andere ideeën te dat, brengen. Dat, dat, zit weer, dat heeft weer te maken met het wetenschappelijk insteek van, van rechters, die bekijken die zaken op juridische wijze. Dus... Als je zelf een argument geeft, ik, bijvoorbeeld in de zaak van Henk Haalboom... heeft een CS-commissie onder leiding van Korver heeft gekeken naar die zaak. En een van mijn argumenten was... de man is niet herkend op de PD, hij is niet herkend op de foto, eh, als, uh, confrontatie en er zijn allerlei fouten gemaakt. Dat is dus volstrekt onbetrouwbaar, dus is hij daar waarschijnlijk niet geweest. Wat was het antwoord? Nee, juridisch is alles goed gegaan, want de politie heeft precies het lijstje gevolgd. Kortom, wat u eigenlijk zegt is dat juristen worden opgeleid om, om wetten op te volgen en, en netjes te interpreteren, maar niet worden opgeleid voor waarheidsvinding. Precies, dat is het grote probleem. En dat was mijn schok <laughs> schok voor mezelf. dat Omdat ze juristen zijn, hebben ze in feite, zou je kunnen zeggen, de verkeerde insteek. Want juristen betekenen, je leidt dingen af van elkaar. Is het strafrecht belangrijk om aan juristen over te laten? Um, je hebt juristen bij nodig natuurlijk. Maar er moet een heel duidelijk andere insteek bij komen... waarbij dus de empirische waarheidsvinding een hele centrale rol gaat krijgen. We gaan uh, eens kijken naar gewoon een, een gemiddelde fictieve moordzaak. En dan begint het natuurlijk altijd met een crime scene, de, de, de plaatsdelict. Nou, sporenonderzoek kan niet zonder wetenschap... maar bij het Nederlands Forensisch Instituut... worden allerlei nieuwe middelen, opsporingsmiddelen getest en ontwikkeld. Wij zijn gaan kijken. Gerda Bosman, onze verslaggever... ging op bezoek bij de Technische Universiteit Delft... waar wordt samengewerkt met dat NFI. Op de site van het Nederlands Forensisch Instituut staat een ronkend promofilmpje waarmee het onderzoeksinstituut internationaal de boer op gaat om een nieuwe project te promoten. Crime scene investigation stands on the eve of a revolution. Nieuwe innovaties will zoon come to the crime scene. Our work will be more efficient, easier and even more reliable. CSI The Hague presents the future of forensic investigation. In het project CSI The Hague werkt systeemkundige Stefan Lukos van de TU in Delft... aan een virtual reality bril waarmee een plaatsdelict vastgelegd en verkend kan worden. We proberen het prototype uit op zijn werkkamer. Nou, ik zet de bril op. Het is een uh, prototype. Het is een bril met veel snoertjes eraan en cameraatjes erop geknutseld. Ik zet hem nu op. Hij is best zwaar eigenlijk. Bij, de, bij het ontwerp van deze bril hebben we uh, ja, extra opgelet... Uh, in een prototype te bouwen die niet te zwaar is. Dus op dit moment uh, is het gewicht van deze bril eigenlijk 180 uh, gram. Dat is eigenlijk best licht. Ja, het is eigenlijk heel compact, inderdaad. Ja. Als de bril goed is ingesteld, legt hij eerst de omgeving vast. Over de beelden kunnen extra lagen met informatie worden gelegd. Als je de bril draagt, zie je die extra lagen ook. Op zich wel heel gek, er zweven allemaal groene bolletjes, grotere en kleinere bolletjes door het beeld. Maar dat zijn dus eikpunten waarmee die camera weet, oh hier zit een hoek en hier zit een zwart vlak. Ja. De eerste die op een plaatsdelict rondloopt is meestal geen expert. Als die deze bril bij zich heeft, kan hij de ruimte verkennen en in kaart brengen. Een expert op afstand kan dan meekijken en advies geven over het verzamelen van DNA of het afzetten van een deel van de ruimte met virtueel afzetlint. Daar zitten hier nu in jouw kamer en dat is een kamer van, nou, wat zullen we zeggen, drie bij vijf of zo? Ja, zoiets, ja. En uh, dat is een, gewoon een keurige universiteitskamer, ja. tafel, geen, geen computer. Uh, geen lijk. Geen lijk, geen, like, geen plaatselijk, maar dat gaan we er dan, uh, gaan er even een afzetbandje in plaatsen. Ja, dat gaan we proberen. Ik zet maar één. Daar zie je nu al één afzet in zo'n zo oh ja, paaltje staan. ik zie hem, ja, ja. En dan ga ik er nog één neerzetten. En nog één. En dan zie je ook dat er een lijn ja, tussen de, de afzetbandjes is. Dus daarmee kan je dan eigenlijk dan ook op een echte plaats ligt. Omgevingen afzetten waar je niet wilt dat iemand naartoe gaat. En uh, ja, daarmee kan je dan iemand die op de plaats ligt is dus en die niet de die juiste... of die, ja, expertkennis heeft om onderzoek te doen, ja, ja, sturen en laten weten wat je eigenlijk moet doen. In het lab van CSI Heek laat Stefan proefpersonen met de bril en de beelden werken. Zo komt hij erachter of je ermee kunt doen wat je zou willen en of je er lekker mee kunt werken. De feedback die we daar eigenlijk gekregen hebben, is dus, dat uh, deze AR-bril echt de toegevoegde waarde heeft bij de onderzoek. Omdat je echt iemand kan helpen. Maar op de andere kant hebben ook feedback gekregen dat er nog veel ge moet gebeuren. Dus op dit moment voelt het voor de mensen die op de plaats ligt... is het een beetje alsof die ja, een robot is... en iemand anders zegt, nou, je moet dit en dit doen. Um, ja, en de, eigenlijk kan het dan in de toekomst bij een echte plaats ligt gebeuren... dat deze expert helemaal niet kent. En dan is het heel moeilijk vertrouwen op te bouwen om echt samen te werken. Ja, iemand voelt zich al snel op de vingers gekeken dan Ja, ook. precies. Dus het gaat eigenlijk... Uh, aan de ene kant om het technisch voor elkaar te krijgen dat het kan, dat het ja. mogelijk is. Maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat de mensen die ermee moeten gaan werken, ja. dat die het accepteren en zien als een waardevolle aanvulling. Precies. Back to the crime scene. The police asked the NFI to assist. A head-mounted device is used to record and digitize the surroundings. Importante details will be scanned and automatically gord. Zoom in. Detail Save files. Working the crime scene will never be the same again. Invisible witnesses will come to life. Clues and traces that can help us to solve crimes. Zijn er ook andere labs op de wereld bezig met deze technieken? Nee, volgens mij niet. Niet voor de toepassing in crime scene investigation. Dat niet, maar er bestaan wel veel uh, labs die bezig zijn met augmented reality. Maar zover ik het weet zijn wij ook echt de enigen die op uh, dit moment zo'n systeem hebben... waar je echt ook kan samenwerken en samen dingen doen. Dus we noemen het eigenlijk ook niet meer augmented reality. We noemen het eigenlijk mediated reality. Omdat iemand of afstand jouw realiteit kan veranderen. Dat is eigenlijk nog een stapje verder. U hoorde systeemkundige Stefan Lukosch in gesprek met Gerda Bosman. U luistert naar Labyrinth Radio. In de studio zit Tom Derksen, zorgleraar wetenschapsfilosofie. We hebben het over wetenschap in de rechtszaal en over waarheidsvinding. Um, iemand is vermoord. Er wordt een lijk gevonden met, met allemaal met bloed en, en andere narigheid. Dan begint de recherche met een onderzoek. Wat is nou... Het punt dat het wat u betreft al misgaat. Hoe, hoe vroeg in het proces ziet u al de, de fouten erin komen? Nee. Terugkijkend naar vorige zaken eh, zie je het heel snel al. Maar precies de punten waar ik kritiek zou hebben op de voorgaande zaken... namelijk dat men met één scenario bezig was... en daardoor ontlastend materiaal liet liggen... dat is precies al datgene wat op het ogenblik geleerd wordt aan eh, regisseurs En zeggen van, maar, let op, werk met meerdere scenario's. Dus wat dat betreft is het bij de politie echt een, een inhaalslag. En eh, ja, mag je enige hoop hebben voor de toekomst. Want het, het gevaar wat, wat steeds op de, op de loer ligt is dat je, dat je al een theorie hebt en dat je feiten bij je theorie gaat zoeken. Zoals wanneer je je jas kwijt bent en je kijkt in het café rond van waar is mijn jas? Dan, dan zie je alleen nog maar jassen en dan zie je niet krukken ja. of andere dingen of bekende. Ja, ja. Dat is, en dat is inderdaad een, een, dat is het andere verschijnsel van ons brein. Dat zoekt dus positief bewijsmateriaal. Dus ik, niet alleen dat het door de er wordt, maar het zoekt er inderdaad. Het vindt positieve redenen altijd. Dus en in zo'n situatie. Is, is In het begin is het natuurlijk toch een chaos. Hè, op die is, zijn er geen scenario's. En ja, je moet wat verzamelen. Dus wat men de politie nu doet, is zoveel mogelijk scenario's uit de kast. En, en kijken wat er allemaal bij zou passen. Dus dat is het goede punt, wat ze aan het doen zijn. Dus ja, ik probeer niet uw antwoord te antwoorden wat de slecht gaat. Ik probeer eerst te zeggen, van op het ogenblik is men echt druk bezig om het beter te maken. Alleen als ik kijk dus naar het volgende stadium, waar eigenlijk iemand. Uh, eruit is gevist als een verdachte... dan wordt het echt een serieus probleem. Want dan wordt het heel, heel moeilijk voor iedereen... Als de om... juristen aan de slag gaan. Uh, dan wordt het extra moeilijk. Maar ook voor, voor mij en voor u. Het is heel moeilijk om te erkennen dat je niet op het goede pad bent. Dat is, dat je, je, je hebt een soort magisch oog ook, hè, waar je denkt van, ja, nu zit ik goed. Ja, dat geeft je ook een heel groot gevoel van zelfvertrouwen. Daardoor ben je ook als een idioot ga je verder. Dat is ook goed. Daardoor werk je verder. Maar het maakt je wel, verblind je wel voor heel veel uh, ja, ontlastend materiaal. En dat is het, het, het psychologische aspect, maar daar zit ook gewoon het aspect in. Op een gegeven ogenblik heb je verdachten. En dan zie je gewoon dingen verdwijnen uit het dossier. Dus dan, je weet niet, sommige kun je achterhalen. In andere gevallen denk je van... dat moet in het dossier gezeten hebben, maar is er niet. Ja. En, en waar duidt dat op als iets verdwijnt uit een dossier? Zegt u daarmee dat dingen moedwillig... ontlastende bewijzen moedwillig uit dossiers worden gehaald? Nou, het, het, het, het probleem is dat kun je dus niet bepalen. Want je, dus, je weet niet wie het gedaan heeft... dus je weet niet wat zijn motieven waren. Ik, ik, het enige wat ik wel weet is... bijvoorbeeld in de zaak van Laos is er een vertrouwelijke brief... en dat krijg je heel weinig te zien... een vertrouwelijke brief van een officier van justitie... Aan een AG en die zegt expliciet in die brief: We hebben een aantal dingen niet opgenomen in dit stuk. En het zijn een aantal zaken, inderdaad, waar ik kan zeggen van dat zouden er geweest moeten zijn. Bijvoorbeeld, foto's van de keuken. Andere politiemensen zeggen: Het is onmogelijk dat die niet geweest zijn, maar die zijn er niet. Uh, zo zijn er andere zaken, dus die die weg zijn. Ik weet dus alleen dat er dingen weg zijn. Ik heb een aantal vermoedens. Maar het grote probleem van dingen die niet zijn, is van je weet niet waar ze zijn. Het doel van een openbaar ministerie is uiteindelijk waarheidsvinding. Het doel ja. is niet om iemand uh, veroordeeld te krijgen. Klopt. Um, anders, en, en dat zal, is ook het eerste wat natuurlijk iemand je zal vertellen. En ik geloof ook oprecht dat ze dat menen. Alleen, het grote probleem is dat wanneer je één keer bezig bent, de overtuiging dat je iemand hebt die het gedaan heeft, heel snel heel groot wordt. En Theoretisch kun je dan wel zeggen van ja, hij zou het niet kunnen wezen. Maar alleen het feit dat je iemand als schuldig ziet. En er is een wetenschappelijk, interessant wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. maakt dat je de belastende getuigen tegen hem meer geloof dan ontlasten. Dus als je zegt van, die man heb ik gezien op de plaats van de licht... en de omstandigheden van het licht waren niet goed... dan zeg je van, oh ja, dat zal wel zo maar zijn. Maar dat is nog een menselijke fout. Maar wat u daarna zegt, is dat, dat, dat ze dus een mapje maken voor de rechter. Ze hebben ja. dan een, een verdachte. Ze denken, ja. nou, we gaan er een zaak tegen maken. Ja. Dan, dan moet je die zaak rondkrijgen. En, en dan, hoeveel bewijsstukken moet je hebben? Nou, zij moeten de, de, de rechter moet er twee hebben. Wat de officier moet doen, is Zoveel eh, overtuigen. Zoveel en zorgen dat hij twee bewijsmiddelen heeft. Want het zit natuurlijk ook te denken van ik moet in ieder geval zorgen dat hij er twee heeft. Ja, dus... Dus, je, dus je hebt een motief als, als het een beetje mee zit en je hebt twee bewijsmiddelen. Dat, dat, zo, dat, is, dat is mooi ja. Maar de kwaliteit van die bewijsmiddelen hoeft niet erg groot te zijn. Het hoeft een bewijsmiddel te zijn. En op basis daarvan moet de rechter overtuigd zijn. Maar de rechter kan natuurlijk ook overtuigd zijn door allerlei andere zaken. Dus uiteindelijk wat je ziet is de rechter is overtuigd. En hij heeft twee bewijsmiddelen en dan is hij er. Terwijl jij waarschijnlijk, wil zeggen, of u als je dat wil... Um, um, zegt van ja, maar die twee bewijsmiddelen die bewijzen niet genoeg. Dat, maar dat geeft niet in het Nederlands recht. Maar goed, je, je hebt een, we hebben een fictieve moordzaak. Er is iemand dood, dus er, er zit een kogel in zijn hoofd ja. of, een, of een mes in zijn borst. Uh, er zijn bloedspatten en dan, dan heb je op een gegeven moment... iemand die een hekel had aan de overledene. Ja. Motief. Vervolgens zit er ergens een bloedspat met wat DNA... Ja. van de vermeende dader. Ja. En je hebt een mes waarvan je kunt bewijzen... dat het voorheen in zijn keukenla lag... omdat ja. zijn naam erin gegraveerd staat. Ik maak het makkelijk ja. Ja. Hè, ja. voor de ja. gelegenheid. Ja. We houden ja. het lekker overzichtelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dan zijn er ook een paar dingen die ontlastend zijn... of wijzen naar iemand anders. Wat u zegt is dat het dan moedwillig uit het dossier wordt weggelaten. Dus iets wat nou, nee, de verdachte nee, vrijpleit wordt niet aan de rechter nou, gegeven. Ik, ik kan er niet zeggen dat het moedwillig is. Ik weet alleen dat in een schrij vertrouwelijk schrijven... de officier zegt dat bepaalde dingen niet inzitten. Wat ik constateer dat bepaalde dingen er ook niet in zitten. En je zou haast denken dat het dus moedwillig zal geweest zijn. Maar die laatste stap kan ik niet, niet, niet zetten maar ja, de, u, u, u noemt het boek ook leugens ja, over Lauwens. daarmee suggereert hij toch dat hier sprake is van, van uh, een, iets anders dan waarheidsvinding. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik, ik, ik protesteer ook heel ernstig tegen het weglaten van dat bewijsmateriaal, maar u zegt is het met opzet gebeurd, Kardadig? En uh, wat de politie mij altijd waar de politie mij voor waarschuwt is zegt van ton er gebeuren hele stomme dingen. Dus sommige dingen zou je denken dat had moeten gebeuren, maar dat is gewoon niet gebeurd omdat niemand eraan gedacht heeft. Dus en omdat het ook een mogelijkheid is, kun je niet in abstracte zeggen van alles is met moedwillig achtergelaten. Maar in elk geval, hoe dan ook, natuurlijk, is, zit het verkeerd. Maar goed, het OM staat voor waarheidsvinding. Gelooft u daar nog in, uiteindelijk? Ja, dus ja, ja dat is dus het, het, het, het vreemde. Ja, in heel veel gevallen gaat het ook goed, natuurlijk, laten we dat wel wezen. Het, maar er is een hele belangrijke factor die ze dus zelf niet willen onderkennen. En dat is dus wat ik noem een de, de, de verleiding van het hoge goed. Of in Engeland. Kortom, dit is zo'n boef, die moet niet nog een keer toeslaan. En uh, dus uit een soort rechtvaardigheidsgevoel moet je maar snel veroordeeld krijgen. Ja. Het zijn doodgoede mensen, maar, ja. maar hier gaan ze wel ernstig de schreef over. Dus. Ontzettend erg natuurlijk, ja, zeker. Nee. Vlekken, dat is, ik noemde het toevallig ook, bloedvlekken. Nou ja, die zitten heel vaak op een plaats delict. Maar oh. zijn het dan bloedvlekken of is het bijvoorbeeld aardbeien, jam, ketchup of iets anders? Biofysici Maries Alders en Gerda Edelman van het AMC werken aan een bloedspetterscanner. En ze geven een demonstratie aan onze verslaggever Gerda Bosman. Nou ja, het, het, het probleem van het, uh, waar, waar wij eigenlijk aan werken is dat je, als je een plaatselijk opkomt... dat is een hele complexe situatie met uh, allerlei voorwerpen die daar horen, met allerlei kleuren. En dat, dat is heel erg veel informatie voor degene die zo'n plaatselijk moet onderzoeken. Uh, dus wij hebben eigenlijk een hulpmiddel ontworpen die dan zelf rondkijkt. Die een chemische analyse kan doen van alles waar hij naar kijkt. Uh, dus die ziet of, of iets bloed is of aardbeienjam of, of, of roosvisée. Um, en die kan dus heel snel aan dat onderzoeksteam zeggen... van daar zitten relevante sporen, daar moet je eens kijken. En, uh, dus ze krijgen veel sneller een beeld van waar biologische sporen zitten. Mm -hmm. Zullen we daar zo eens kijken dan? Want volgens mij is het... Um, ja. Nou, dit is het lab waarin wij... Uh... Ah, ik zie het. Het is inderdaad een heel klein plaatsje delict. Het ah, is een heel klein plaatsje, de, plaatsje delict, ja. Um, met wat, wat typische sporen daarop... Um, daar zit, een, er zit een, een tafeltje met wat lege flesjes, een flesopener, wat ketchup. Dat is natuurlijk een, een, een rode vloeistof. Um, wat rood papier ketchup. Er, zijn wat, uh, er staat een stoel, daar zit een been op, een stuk een voet met een, een stuk van een pyjama met bloedvlekken erop. Een handdoek. Ja, met dat gaat niet echt. Dat zijn echte bloedvlekken. Dat zijn wel echte bloedvlekken. ja. Dat been is, uh, nee, is niet echt. Nee, dat been is niet echt. Er liggen wat ecstasy op tafel, wat wit uh, poeder. Um, nou, er ligt nog allerlei. Uh, ...sporen waarvan wij weten dat die lastig zijn voor het systeem. Voor, voor onze camera om, om onderscheid te kunnen maken met bloed. Wat, wat, wat zijn dan de dingen die die camera in verwarring brengen? Um, nou, als het echt hele vage, uh, um, dus hele verdunde vlekken bloed zijn... ...dat is op zich lastig voor de camera, omdat er een heel laag typisch signaal in zit wat, wat hoort bij bloed. En dat is, uh, nou dat hebben we hier ook. Het wordt gewoon te weinig eigenlijk. Eigenlijk te weinig, ja. Dat geeft niet die, die speciale kenmerken aan het signaal wat wij terugkrijgen. Um, wat we nodig hebben voor het herkennen van bloed of het bepalen van de leeftijd ervan. We kijken eigenlijk naar een specifieke absorptie van bepaalde kleuren. Dus wij beschijnen een voorwerp met wit licht. In het wit licht zitten alle kleuren, van blauw tot rood. Ja. En we weten ook hoeveel van elke kleur er in dat licht zit wat we op een voorwerp gooien. En dan kijken we naar de reflectie die terugkomt van een voorwerp. En welke kleuren er in welke mate zijn verdwenen, geabsorbeerd door die pigmenten die in een voorwerp zitten. En wat ik hier nu zie, want je hebt de laptop aangezet. Ik, ik zie, uh, het licht gaat verder uit. Die ene grote, nou wat is het, een soort halogeenlicht. Ja, die, die gaat halogeen. aan ja. en die draait heen en weer. En ik zie daar op je laptop, zie ik, zie ik het beeld uit de camera, maar ik zie daarboven ook streepjes. Ja, klopt. Je ziet nu eigenlijk uh, uh, het, het licht wat nu op op de scène wordt geschenen, dat wordt dus in de camera opgenomen. en in, in die camera wordt het in alle golflengte, van de, in alle kleuren van de regenboog gescheiden, gesplitst. En dat zijn al die lijntjes die je daar ziet. Dus dat ziet er heel abstract uit, maar dat is voor mij een teken dat, het, uh, ja, dat de meting goed gaat. Als het uh, veel licht erop schijnt, dan, dan zal je rode vlekken zien. Dus dat is puur een controle eigenlijk. En waar het uiteindelijk om gaat is, uh, is dit beeld. Hier zie je, dit heb ik net even opgenomen, dit is die scan die we daar gemaakt hebben van, uh, nou, van die plaatsen Likt. Dus je ziet dat been, uh, die bloedvlekken zie je hier liggen. En in onze analyse zie je dat hier, ja, hier hebben we een, een, uh, een zwart-wit plaatje van diezelfde scène. Maar in rood hebben we dan automatisch aangekleurd waar de bloedvlekken zitten. Dat, dus dat heeft hij nu al in deze tijd dat wij hier staan al gemeten? Nee, deze heb ik net opgenomen ja? vlak voordat jij hier was. En uh, nou, dat is wel binnen een minuut heeft hij dat gedaan, zeg maar. Dus het is niet dat dat een dagwerk is. Dat, is, dat ja, is een hele snelle analyse. En als er dus echt dingen bij zijn die heel erg op bloed lijken. Dus uh, nou ja, we hebben allerlei stoffen getest. Ketchup, wijn, uh, nou ja, noem maar op, lippenstift. Ja, bijna al, het, uh, bla, bijna al het bloed kunnen we onderscheiden van andere stoffen. Het, het uh, wat een beetje onderbelicht blijft mee, misschien, onderbelicht ook wel uh, aardig ja. weer, is uh, het bepalen van de leeftijd van die bloedvlekken. Er is eigenlijk geen enkele andere techniek die dat kan. Men, men bedenkt er niet eens aan om dat te gaan bepalen van bloedvlekken. Omdat er gewoon op dit moment geen techniek is die dat kan. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat we een camera hebben gemaakt... die niet alleen die bloedvlekken herkent en die de relevante sporen aanwijst, mm -hmm. maar ook kan vertellen hoe oud een bloedvlek is. En zeker relatief ten opzichte van andere vlekken. Dus. En dan kunnen dus inderdaad verschillende groepen sporen gaan onderscheiden. Als een dader drie weken eerder een bloedneus heeft gehad... dan zal het bloed dus langer verouderd zijn... dan het bloed van het slachtoffer wat er pas een dag ligt. Dus dan kunnen we het verschil tussen die twee groepen bloedsporen... kunnen we gaan aantonen. Dat het een hulpmiddel is, dat lijkt me evident. Maar je haalt er ook bewijs uit. En wat, welke waarde heeft dat bewijs? Ja, nou dat is een, uh, in deze fase... Voor uh, een hele nieuwe techniek is dat vrij lastig. Um, we willen de camera eerst gaan inzetten om richting te geven aan die teams. Dus dan is de ouderdomsbepaling zelf is geen bewijs eigenlijk. Maar we geven heel snel richting aan de, aan de teams. Uh, informatie, tactische informatie. Um, maar de tweede stap om de leeftijdsbepaling te gaan gebruiken in de rechtszaal, dat is nog een... Uh, dat is dan een hele aparte. Daar, daar weet eigenlijk niemand echt goed een antwoord op te geven over wanneer een techniek gevalideerd genoeg is of niet om echt te gaan gebruiken in de rechtszaal. Om de gegevens die het oplevert echt als bewijs te gaan gebruiken. En dat is een, uh, nou, daar zijn we nu mee bezig om dat een beetje te verkennen. En dan uh, zien we in serie 9 van Dexter, Dexter ermee mee rondlopen. <laughs> ja, dat zou leuk zijn, ja. Dexter is, uh, is oldschool. Maar ook bij Dexter zie je nooit dat ze de leeftijd van bloed bepalen. Dus daaraan kun je ook al zien dat het in de hele wereld nergens gebruikt wordt. Zelfs in de science fiction nog niet. Dus ja, daar zijn we toch wel een stapje voor. In dit geval. <laughs> U hoorde Maurice Alders en Gerda Edelman in een bijdrage van Gerda Bosman. Bewijskracht, dat was het woord wat net al viel. Wat bewijst een bloedvlek op de plaats Ligt nou helemaal? Marian Scherps is hoogleraar forensische statistiek en werkt bij het Nederlands Forensisch Instituut. En werpt graag een kritische blik op allerlei verschillende bewijzen om er de bewijskracht van te berekenen. Zij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe bereken je van iets de bewijskracht? En wat is bewijskracht? Um, bewijskracht? is uh, voor ons de waarde van het bewijs. Uh, en wij drukken dat het liefst uit uh, op een numerieke schaal. En, uh, we van 1 tot 10 dus. bijvoorbeeld, iets, iets heeft 7 bewijskracht. Uh, ja, zo zou je het kunnen zien. En wij rekenen dat uit uh, door te kijken naar uh, twee hypothesen uh, en ook onze waarnemingen. Uh, en wij kijken dan hoe waarschijnlijk die waarnemingen zijn onder beide hypothesen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Dit is statistiek, dus je zegt de kans dat dit waar is, is zoveel. Maar, maar hoe, hoe bereken je dat? Is daar iets algemeens over te zeggen? Ja, wij kijken dus hoe, wat is de kans dat wij uh, deze waarnemingen doen onder het ene scenario. En hoe groot is de kans dat wij deze waarnemingen doen onder het andere scenario. En altijd twee scenario's, waarom niet één? Uh, omdat, ja, zoals eerder in de uitzending, ook al door Tom Derksen werd duidelijk gemaakt. Uh, bewijskracht is echt iets relatiefs. Het, uh, het hangt af van, van twee scenario's. Je moet, je moet twee dingen hebben. met elkaar vergelijken. en Dan kun je zeggen de kans dat Pietje het heeft gedaan is heel veel groter dan de kans dat Jantje het heeft gedaan. Uh, nee. Uh, kijk, bijvoorbeeld, wij vinden ergens een schoenspoor. En dan zien we dat het uh, profiel komt overeen met de schoen van de verdachte en de beschadigingen komen overeen. En dan uh, uh, heb je twee scenario's. Uh, die schoen heeft het spoor gemaakt of een andere schoen maakt het spoor. En dan vragen wij ons dus af, uh, wat is nou de kans dat wij al die overeenkomsten zien... als uh, de schoen van de verdachte het spoor maakte en als een andere schoen het spoor maakt? Maar het moeilijke met statistiek is bijvoorbeeld de kans dat je de jackpot wint in de staatsloterij, die is bijster klein en toch gebeurt het. Ja. Dus je kunt je afvragen of, of je iemand kunt veroordelen op basis van statistiek. En of je het überhaupt in de rechtszaal wel moet willen gebruiken. Ja, mijn slogan is altijd: uh, zonder statistiek geen bewijs. Als je gaat kijken naar bewijsmiddelen, dan is daar altijd een, een zekere maat van onzekerheid uh, omheen. Dus de rechtspreken zonder statistiek, dat zal niet eens lukken. Uh, nee, dat is mijn stelling. Dus uh, uh, de kansrekening is een essentieel uh, onderdeel uh, van het juridisch bedrijf. Het gebeurt ook bij, bij DNA bijvoorbeeld, bij, bij vingerafdruk. Ja. Uiteindelijk heb je het ja. altijd over een zekere maat van statistiek. Dan is het volgende probleem dat het heel vaak misgaat. Statistisch hebben bijvoorbeeld alle mensen op aarde... Uh, zei een hoogleraar statistiek benen tegen mij... één bal en één borst, alle volwassen mensen. Omdat het gemiddeld dan zo uitkomt. Dat is inderdaad een aardig voorbeeld. Maar statistiek kun je dus goed doen en je kunt het ook slecht doen, is dat ook iets wat u merkt? Uh, ja, statistiek, het omgaan met kleine kansen ook en daar uh, logische conclusies uittrekken, dat is, uh, vinden mensen in het algemeen heel moeilijk. Is dat ook de grond van uw leerstoel, dat, dat u zich daarin verdiept? Ja. Dus uh, wat wij proberen, is uh, de, de forensische bewijsmiddelen... om daar heel goed uh, en objectief de bewijswaarde van weer te geven. En hoe zit het bijvoorbeeld zo'n bloedspeterscanner? Hè? Dat is een, een, een potentieel mooi nieuw middel in de opsporing... maar dat heeft dan nog geen bewijskracht. Dat moet zich nog bewijzen. Hoe gaat zoiets? Uh, ja, dus uh, waar Maurice en Gerda het net over hadden... ze doen dus bepaalde observaties. En je moet dus... Uh, weten hoe hangen die observaties dan samen met de leeftijd van zo'n bloedvlek. Um, en als je dat niet weet, dan kun je wel iets waarnemen... maar dan weet je niet wat het betekent. Kortom, je moet het heel vaak waarnemen om precies te kunnen zeggen... dat de kans dat dit iemands bloedspetter is, is zo groot. Of dat hij zo oud is. Ja, je moet heel goed weten, de, de kenmerken die je meet... hoe hangen die dan samen met de leeftijd van die bloedvlek. En, en dat is uw werk. Marian Sjerps, ik, ik laat het erbij voor dit moment. Hoogleraar forensische statistiek. aan het En ook werkzaam bij het Nederlands Forensie Instituut. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ton Derksen. La, laten we maar eens uh, ter zaken komen. Uh, u heeft een aantal zaken gedaan. Lucia ja. de Berg. <kijs2> ja. uh, zij is inmiddels vrij. Er is zelfs geen moord gepleegd. Daarin speelde de statistiek aanvankelijk een heel grote rol. Ja. In haar veroordeling. Ja. En, en, en daar zie je een precieze fout die gemaakt wordt in... Niet in de statistiek, maar in de waarschijnlijkheidsdenken. Um, wat men vond, was dit dat als je uitgaat... en dat is wat Marjan Scherps ook zei, als je uitgaat van het scenario... als je dus uitgaat van haar, van, van haar onschuld in dit geval... dan was de kans dat zij aanwezig zou zijn bij al die is heel klein. En dan hebben we een algemeen gevoel, hele kleine kans, dat kan niet gebeurd zijn. Dus ze is niet onschuldig, ze moet schuldig zijn. Maar wat er vergeten wordt, is dat waarschijnlijkheid een relatie is... die twee kanten op kan gaan. Dus je kunt zeggen van, gegeven het bewijsmateriaal, dat is wat je hebt. Hoe waarschijnlijk is je conclusie? Dat is wat je wil weten. Maar wat gedaan wordt, bijvoorbeeld ook door het NFI... is uitgaande van een scenario, wat is de kans dat iets zou gebeuren? En Dat is een essentieel verschil. Ik kan u een simpel voorbeeld laten zien. Laten we horen. Dat als iemand een, een basketbalspeler is gegeven dat hij een basketbalspeler is, dan is de kans dat hij lang is heel groot. Maar als iemand lang is, is de kans niet groot dat hij een basketbalspeler is. Dus afhankelijk van... Eh, misschien moet ik het herhalen. Dus als je een basketbalspeler bent... Als je, je weet van iemand dat hij is een basketbalspeler Nou, Dan is de kans heel groot dat hij een grote kerel is. Ja. Want hij maar als hij lang. een lange vent is, als dat alles wat je weet... dan is de kans dat hij een basketbalspeler is klein. Kortom, statistiek moet je aan professionals overlaten. Dat is, dat is iets wat je, wat nou, je heel dus, vaak... niet, dus niet in dit geval nog. Want de, stat de statisticus in deze zaak heeft de zaak juist precies verpest... omdat hij niet zag dat de relatie van de waarschijnlijkheid... de andere kant op liep. Lucia de Berk is wel, uh, denk ik, het ultieme voorbeeld van tunnelvisie. Iedereen was ervan overtuigd dat er meerdere moorden waren gepleegd. De uiteindelijke conclusie was dat er helemaal geen moorden waren gepleegd. Klopt. Ja. Dus, dus er was ook geen misdrijf. Dus zij had het ook niet gedaan. Nee. Toch was zij tot levenslang veroordeeld. Ja. Ja. Eh, dat is een hele trieste zaak. Het, kom, het zijn twee factoren die hebben gespeeld. En die hebben elkaar versterkt. De ene kant heb je, was dus het punt dat het kan geen toeval kan zijn. Het kan geen toeval zijn dat iemand zo vaak bij al die sterfgevallen aanwezig is. En dat heeft iedereen meteen... Heeft, daaruit heeft iedereen meteen geconcludeerd... zij moeten moordenaar zijn, want dat kan geen toeval zijn. Alleen, er was nog geen bewijsmateriaal. He, maar de zekerheid was er al wel. Toen heeft men medici zijn aan het werk gegaan... en die hebben gezegd, vaak op statistische gronden... van ja, dit is een, een niet-natuurlijke dood. Dat kan niet gewoon natuurlijk zijn. Nou, het, het pijnlijke van de situatie is... dat de statistici die zagen dat het statistisch argument niet klopte... maar zeiden van ja, statistiek was verkeerd, maar de medici... Die hebben vastgesteld dat het gaat om moorden. Er zijn heel wat medici geweest die wisten dat het medisch verhaal niet klopte. Maar die zeiden, en ik heb gesproken met een ziekenhuis, eh, abortus. Het medisch verhaal was dat, dat zij was verpleegster, die mensen die gingen dood, terwijl mensen toch dachten, nou ja, ik dacht dat hij het wel zou redden. En eh, dat vervolgens bepaalde stoffen in het lichaam zaten. Ja, maar op welke redenen ook, men in elk geval meende dat de medische redenen waren. De, er zijn medici geweest die dus zeiden van, dat klopt niet... maar de statistiek is zo overtuigend dat het moet kloppen. Dus beide clubs hebben eigenlijk zich vastgehouden aan de andere club. De statistici zeiden, de medici hebben het gezegd... de statistiek klopt niet... Veel medici hebben gezegd, een medische verhaal klopt niet... maar de statistici hebben het gezegd. En samen dus kwamen ze tot de conclusie... dat het kan niet anders dan dat ze het gedaan heeft. Door u, door uw zus, door uh, een hoogleraar statistiek uit Leiden... door een Groningse toxicoloog... is uiteindelijk ja met, met heel veel actie en heel veel activisme... dit onrecht ongedaan gemaakt. Ja. En toen kwam het moment dat u besloot zich te verdiepen in de zaak Lauwers. Ja. Stel, u, u heeft zich in dit boek ontzettend goed verdiept in die zaak. Het is de Deventer moordzaak, een rijke weduwe, doodgevonden, doodgestoken en uh, de man die veroordeeld is, is ook haar boekhouder. Stel u had zich niet zo goed hierin verdiept, had u dan ook niet als rechter gewoon die Lauwens veroordeeld? Sorry, dit is de vraag. Gestel dat, de laatste vraag begreep, hoorde ik niet. Stel dat u, zich, u heeft zich heel minutieus in deze zaak verdiept, maar als, als je nou gewoon een beetje met gezond verstand naar kijkt en gewoon het bewijs voorneemt. Ja. Oh ja. had u als rechter dan ook niet Lauwers gewoon veroordeeld? Nee, nee dat, dat is precies wat ik in het boek stel. Dat gegeven het bewijsmateriaal wat de rechters hebben gekregen. hadden ze geen keus, moesten ze Lauwers veroordelen. Ik bedoel, het bewijsmateriaal wat er lag. dat Wees heel volstrekt in de richting van Lauwers. Dat, dat kunnen we heel kort zijn. Lauwers is de boekhouder. Hij zei dat hij ergens anders was, maar zijn mobieltje gaf aan... dat hij op dat moment bij de plek van de moord was. Ja. Zijn DNA werd gevonden in een bloedspad in of de veel kraag. plaatsen. Ja, ja, ja. En, en nog een paar andere plekken ja. Ja. op het lichaam. En hij had een rekening geopend waar haar erfenis op terecht ging komen. Op ja. zijn naam, zodat hij erover kon beschikken. Ja. En, en dat is, lijkt ijzersterk natuurlijk. Ja, dat heb je dat dan toch? Is ijzersterk. Het, het DNA-verhaal helaas gaat niet op. Uh, dat, daarvoor moet je de gegevens hebben van het NFI en die zijn enige tijd geleden blootgegeven, vrijgegeven. En daarin zie je dat de claims die daarover gedaan worden... dat die niet kloppen. Dus er wordt gezegd dat er is zoveel DNA is... dat krijg je niet gewoon op een vreedzame wijze op die bloes. En als je naar de gegevens kijkt... zie je dat er niet zoveel DNA is. Dat is zeer gemakkelijk daar op, op vreedzame manier daarop te krijgen. Dus dat is één punt. Want, uh, hoe, hoe krijg je DNA op vreedzame manier in iemands hals? trouwens? Hoe krijg je, nou, hoe krijg nou, je bloed in... Nou, nou, nou, de DNA bijvoorbeeld, u zit als, als u nu vermoord zou worden... wat we God mogen verhinderen natuurlijk... maar dan ben ik in een ernstig een gevaar... want er zit allerlei DNA, heb ik op uw jas al gespuugd. Dus als dat met een DNA-machientje wordt nagemeten... dan vinden ze daar ongetwijfeld DNA van Maar ook bloed in mijn hals, dat lijkt me Dat is wat mee. anders, dat is wat anders. Dus uh, dat is een andere vraag, hoe kreeg je dat daar? Er zijn verschillende theorieën over. En de voor de hand liggende theorie is van... Uh, dat is een, een, een, een vinger van de moordenaar... een bloedende vinger van de moordenaar... en die drukt er even goed door. Geweld gebruikt. Geweld, geweld gebruikt. En, en dat is een zo doorslaggevend argument... dat iedereen heeft gezegd van dat moet kloppen. Er zijn alleen twee grote problemen bij. In eerste plaats zijn er alternatieve scenario's... die ook mogelijk zijn. Maar even twee problemen meer. Als je kijkt waar gewurgd is... waar de tekenen van wurging zijn... dan zijn de tekenen van wurging voor in de hals. En het bloedvlekje zit in de kraag achterop. Dus... Als er gewurkt is, oké, okay. maar het, dat is dus niet gewurgd aan de achterkant. Dus dat is al pleiders tegen de wurghypothese van het vlekje. Tweede plaats: het vlekje is een vlekje waar geen uitbreiding in zit, geen beweging in zit. Het gaat ook in tegen het wurg-scenario. Daarnaast zijn er allerlei contaminatiescenario's. Je ziet die he hele blouse is ontzettend verflekt. Er zijn allerlei dingen. Er zijn, uh, in een natte versie is hij in een envelop gestopt. Uh, bloedvlekken kunnen zomaar verspreiden. Er is dus tegenwoordig heel veel materiaal van. Dus dat bloedvlekje kan er op een simpele manier gekomen zijn... op een andere manier. Nou is dit een heel complexe zaak... en ik denk niet dat we er recht aan doen... als we die op de radio uh, behandelen. Omdat het, dat het in het korte tijdsbestek toch niet kan. Nee. En ik, ik denk dat, dat we daar niemand een dienst mee bewijzen. Want dan denk ik misschien de luisteraar wel of niet nou. gedaan. Ja. Maar nee, ik denk zelfs de niet... Nee. omdat om ja. we het dan simplificeren. Um, een van uw collega's, Peter, verkopen zei... Het, het probleem met Tom Derksen is... je, je ziet bij wijze van spreken... Ja. iemand als een bankovervaller... naar buiten komen met een zak geld op zijn rug... en dan gaat hij allemaal redenen bedenken... waarom ja. Ja. op een andere manier... die zak geld er ook wel gekomen kan zijn. Ja. Terwijl je af en toe gewoon... Voor duidelijk moet gaan, ja, de man dat, heeft het gewoon ja, gedaan. Ja, en en, en dit, dit voorbeeld zoals u geeft, zou ik zeggen: van ja, als je in die man er buiten ziet komen, dan is dat heel voor de hand liggend. Maar u zei net zelf ook: van nou ja, god, zoveel bewijs tegen de man, het is overweldigend, de rechter had geen keuze. Nee, ja. Wat ik zei is: het bewijs wat er ligt, is dus gebaseerd op leugens. Dus als je de leugens wegst, kijk, de rechter zegt: van uh, gegeven al deze opmerking van de eerste deskundigen, is het vanzelfsprekend dat hij het heeft gedaan. Als dat verhaal wegvalt als dus al die argumenten geen argumenten zijn maar leugens en de rechten zou dat geweten hebben dan ligt er geen overtuiging meer. Wat zijn dan meer. exacte leugens? Leugens hierin of leugens? Als... En Zonder heel erg in te gaan op, ja. het, op het technisch bewijs, maar wat is de aard van de leugens? Heeft het OM dingen weggelaten? Of nou, of hebben ze... er, zijn, er, zijn, er zijn dus veel leugens, staan erin. Uh, het is zo dat de leugens die het Openbaar Ministerie heeft uh, gedaan, er zijn er 18 van, 23 van, die zijn niet terug te vinden in, ik bedoel, die zijn niet terug te bewijzen dat ze in het arrest voorkomen de leugens van de deskundigen zijn wel terug te vinden... want die de deskundigen worden geciteerd. En dus als je zegt waarop... De, wat zijn de centrale leugens waarop hij ge, uh, veroordeeld is? Dan zijn dat leugens van deskundigen en niet de leugens van het Openbaar Ministerie. En, het, en de, de, de leugens zijn dan, dus dat je, dat je meer bewijskracht toekent aan iets dan, bijvoorbeeld, dan nodig? Bijvoorbeeld, of, of gewoon ontkent. Dus als je, je zegt bijvoorbeeld er is veel DNA, terwijl er niet veel DNA is. Of je zegt van er is geen superfractie terwijl er wel superfractie is. He, dus dat, dat zijn, uh, Leidt u dit keer niet zelf aan tunnelvisie? Um, Valt u niet in de, in de, in de vallen ja, die maar, u maar veranderen? Ja, maar dit is een soort negatief iets waar ik kan zeggen. Van, waarom zou, wat, wat, wat is de tunnelvisie hierin? Want het is heel moeilijk te zeggen... Dus, natuurlijk heb ik geen tunnelvisie. Kijk, tunnelvisie voor mij is... dat mensen op basis van het idee van een uitkomst... naar die uitkomst toeredeneren. Maar uw uitkomst is... Eh, er is een fout gemaakt in het onderzoek. Er, nee, er zijn meer, meer verhalen eigenlijk niet gedaan. Met, kijk, dus mijn tunnelvisie is... begin je met uitkomst en je redeneert ernaartoe en alles wat je niet zint, laat je weg. Wat ik heb gedaan is, ik ben begonnen met het totale bewijspakket wat er lag. Ik heb alle onderdelen van het bewijs wat er lag... heb ik allemaal in de verschillende hoofdstukken bekeken. En aan het eind van het verhaal blijkt dus al dat bewijsmateriaal vervallen te zijn. Dus ik ben uiterst kritisch te werk gegaan. En u heeft en alles kunnen het... wegstrepen, maar dan is er nog het totaal dat dan... Ja, er is een kleine kans dat je telefoontje aanhaakt op een andere paal. En ja, er is een kleine kans dat je... Nee, noodspat... nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat zeg ik niet. Dat, dat is niet een kleine kans, dat is een misvatting van de zaak. Wat ik zeg is, als je kijkt naar het verhaal over de telefoon bijvoorbeeld is... is de enige conclusie die we kunnen trekken is van... hij heeft of gebeld van de A28, van grote afstand... Wat hij of zelf heeft, zei. Of hij heeft gebeld uit Deventer. We hebben geen mogelijkheid om daartussen te onderscheiden. Het zijn beide even waarschijnlijk. Ten aanzien van DNA kun je zeggen... DNA is er s'avonds opgekomen tijdens de moord. Of het is er s ochtends opgekomen. We kunnen niet zeggen wat waarschijnlijker is. Dat, met andere woorden, op dat punt hebben we belastend en ontlastend materiaal... wat even sterk is. Daarnaast, daarnaast is er ontlastend materiaal... In de, in, onder andere in de variant van, dat hij een, een, een, een, een file heeft... Uh, daarover gesproken heeft, zeer gedetailleerd over een file heeft gesproken... die niet uh, op enige van een manier verder Hij bekend Hij had een was. soort kennis over een file die die... Uh, nou ja, daarvan kun je zeggen, zoals een andere auteur over de zaak zegt... van nou ja, de definitie van een de file is dat er mensen in staan en die kunnen daarover vertellen. Ik, ik wil niet de, de rechtszaak hierover doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Sorry nee maar ik dat dat u, ik wil, af... kijk, nee, dit wil ik toch even tegenspreken. Kijk, dit is een hele gemakkelijke manier uh, waar het om gaat. Is dus Je zegt van, het is altijd mogelijk dat het... Maar het gaat erom, je gaat iemand veroordelen. En nu kun je niet zeggen van, het zou wel eens kunnen zijn geweest... dat hij iemand van iemand gehoord heeft. Dat kan. Dan moet je kijken naar, wat is de waarschijnlijkheid? Je moet gaan kijken hoe hij zelf met het verhaal van de file is omgegaan. Daar besteed ik niet, zoals Van Koppers zegt, geen aandacht aan. Dan besteed ik veertig bladzijden in mijn boeken aan. En probeer dus alle varianten te bekijken. En wat je dan moet vaststellen aan het eind is, dat het hoogst altijd mogelijk blijft als een mogelijkheid. Maar hoogst onwaarschijnlijk is. Dus als het hoogst onwaarschijnlijk is dat hij het van iemand heeft gehoord. dan is het dus hoogst waarschijnlijk dat hij erin heeft gezeten. Maar wat is er voor nodig? Uh, ja, liefst toch een andere dader om hem vrij te krijgen. Want nee, nee, dat is niet nodig. Ik vind dat. Een, en het, het gaat over. hij is veroordeeld. En dat is ten onrechte gebeurd. Er is, al, is een moordenaar. Want de moord OM zegt hier staat niks nieuws in. Hier gaan we de zaak in ieder geval niet nee, voor dat, overnieuw dat, doen. Dat, dat is in eerste plaats niet iets wat. wat hun aangaat, want het gaat bij de Hoge Raad die moet beslissen of er iets nieuws in staat. Het is een, een volstrekt ridicuul idee dat niks nieuws in staat, want het, er staan eindeloos verleugens van het Openbaar Ministerie in. Dus of ze hebben dat niet gelezen, wat ik niet kan voorstellen... want ze hebben met zes mensen gelezen... of kennelijk wisten ze al dat ze gelogen hadden. Want dat je moet zeggen, er staat niks nieuws in. Oh, al die leugens maar gaat, al. U, gaat u nu door met de zaak Lauwers... of heeft u alweer een nieuwe uh, zaak nou, ik, in de pijpleiding? Kijk, de zaak Lauwers is uiteindelijk natuurlijk een zaak... die mij niet aangaat persoonlijk. Het is de zaak Lauwers en zijn advocaat Knoops... die een herziening uh, bekijken... en ze zullen mijn boek daarbij gebruiken. Ik heb daar contacten mee. He, dus, maar op dit moment ben ik niet degene die de zaak aandraait. In het geval van de CEAS... Kon ik als hoogleraar een aanvraag doen, maar in de richting van de Hoge Raad bij een uh, herzieningsverzoek heb je gewoon een, een fatsoenlijk advocaat nodig die dat maar weet. Gaat u door met, met dit werk? En welke ja, kant op? Een nieuwe zaak? Ja, ik, nou, ik, ik, ben, ik ben op het ogenblik met een andere zaak bezig die mij ook filosofisch weer interesseert. En dat is een Olaf uh, H. Heet zit levenslang in Nederland. En de, de waarschijnlijkheid dat hij die gepleegd zou hebben, die moord is waanzinnig klein, de beginwaarschijnlijkheid. Hij, eh, voordat hij... Ik weet niet, kan ik daar iets over zeggen? Of ja. Hij, ja? Um, voordat hij, uh, hij... Hij heeft een, een zogenaamde moordgeplicht. Dat wil zeggen, er was een moord waar hij vandaan kon rennen. En dan zeg je van, ah, dat heeft hij gedaan. Want hij komt er vandaan. Op van koppige manier, je ziet het gewoon dat hij wegloopt. Hij komt met een smoesje aanzetten en zegt van... nee, ik heb het niet gedaan, ik wil met iemand anders binnenlopen. En die heeft het gedaan. Geweldige smoes. Dus je zegt van onzin. Maar wat niet erbij betrokken is, is dat de man, voordat hij zogenaamd die moord heeft gepleegd, met de vermoorde meneer samen naar een postkantoor is geweest om daar het, een uh, kentekenbewijs over te schrijven, daar betaald heeft, daar zijn naam heeft getekend. Vervolgens samen is weer teruggegaan. Dus. Als je echt een moord braadt, is dat wel het domste wat je kan doen... om eerst publiekelijk met iemand te kunnen kennen. U heeft een nieuwe zaak. Ja. Ik, ik vraag me af wanneer het weer rustig wordt. We hebben uh, Maurice de Hond gehad die zich in de zaak van Lauwers beet. We ja. hebben de, uh, uh, de Schiedammer Parkmoord ja. gehad. Het, het wordt niet meer rustig. Het wordt niet meer rustig. Maar, maar als zelfs ik bedoel, de autoriteiten van allerlei aard die, die zijn zeer onzeker. Die laten zich op allerlei manieren van de wijze brengen. Nou is het best als het om een fractieleider gaat of om een minister... Maar als de rechter al geen gezag meer heeft. Nou, de rechter. Ik, ik heb geen kritiek op de rechter, begrijp me goed. In, in dit geval van de zaak van Laus. heb ik voor altijd gezegd. de rechter heeft precies gedaan wat hij moest doen. Hij heeft maar wat, maart, wat, wat, was als de, wat als een nationaal gezelschapsspel wordt. Want ik, ik geef u gelijk dat u zegt. Nou ja, als ik onrecht zie, dan ga ik erachteraan. Maar, maar wat moeten ze doen om te voorkomen dat het vertrouwen. Is, dat is, dat... Ik, ik denk, de, de eerste stap is een onafhankelijke uh, herzieningscommissie. Waarbij je dus een aantal juristen en wetenschappers hebt... waar je met een zaak, waar je problemen ziet, naartoe kunt gaan. Zoals dat in Engeland is en een aantal andere beschaafde landen. Dus dat het makkelijker wordt om een zaak te heropenen. En, en dat ook te bekijken op een wetenschappelijke manier. Niet alleen op een juridische manier. En... Denkt u dat het uiteindelijk weer rustig zal worden? Want, want je hebt onschuldigen, ja. uh, geen onschuldigen vast. Allerlei comités ja. die zich ermee ja. bemoeien. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook leuk om, om, om naar een zaak te kijken. Denkt u dat dat gezag op die manier weer te herstellen is? Ja, want ik, ik, het, het grote, de grote uh, misvatting is om te denken dat als je een fout toegeeft... dat de daardoor het gezag verloren gaat. Het gezag gaat verloren als er al een fout is die iedereen kan zien. Terwijl je zelf zegt, nee, daar geloof ik niks van, daar ga ik niks aan doen. Kijk, er zijn natuurlijk niet veel fouten. Mijn stelling is precies: de fouten zijn onvermijdelijk. Dus als je ze maakt, onvermijdelijk, niemand kan, kan, kan, kan je dat kwalijk nemen. Het goede nieuws is dat u inmiddels ook les geeft aan de politieacademie. Dus, dus die zijn alvast. Open voor uw filosofie. Dank Tom Derksen, emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over wetenschap in de rechtszaal vindt u op wetenschap24.nl. Daarop vindt u ook informatie over andere uitzendingen. Volgende week zondag zijn we er weer op dezelfde tijd. Zelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. Nu op deze zender het journaal en daarna Holland-Dok Radio. Dank voor het luisteren. Nog een hele fijne avond.